9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De winst van Douwe Egberts is het afgelopen jaar meer dan gehalveerd. tot 118 miljoen euro. Het koffie- en theebedrijf maakte veel kosten vanwege de afsplitsing van moederbedrijf Sara Lee. Ook werd de winst gedrukt door de gestegen koffieprijs. en een fraudeschandaal bij een dochterbedrijf in Brazilië. De omzet van Douwe Egberts steeg wel. met bijna 10% procent, naar 2,7 miljard euro. omdat koffie in de winkel duurder werd.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 Robin Haas en Michaela Krajicek zijn in de eerste ronde van de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen uitgeschakeld. Haas verloor in drie sets van Feliciano Lopez uit Spanje. Krajicek ging in twee sets onderuit tegen de Française Pauline Parmentier. Krajicek maakte in New York haar handtrain na maanden van blessures. Het weer, het is een grijze ochtend met soms wat regen. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dan valt er lokaal nog een bui. Een matige zuidwestenwind wordt het vandaag zo'n 22 graden amb verkeersinformatie De verkeersdrukte neemt langzaam af. Er staat nu in totaal nog 75 kilometer file. Veel drukte rond Eindhoven. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven staat tussen knopente Eckersweijer... en knooppunt Hocht 3 kilometer file. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 13 kilometer. En op de N2, dat is de randweg van Eindhoven richting Den Bosch... tussen Waalre en Eindhoven Airport 8 kilometer.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Van Blowen wordt je lekker licht in je hoofd. Ja, maar dan ook echt, blijkt uit onderzoek. Blow is namelijk schadelijk voor de hersenen van jongeren. Ja, en daarom lijkt het u zo dat jongeren dommer zijn dan mensen... die in hun jeugd nooit cannabis hebben gebruikt. Zeggen hersenwetenschappers uit Nieuw-Zeeland na jarenlang onderzoek. Gaan we gaan erover praten met een onderzoeker bij het Trimbos-instituut. Daan van der Gouwen, goedemorgen. Goedemorgen. Wist u dit al? Uh, ja, eigenlijk wisten we dit al. Oh. We hadden al het sterke vermoeden dat... Uh, uh, kijk, wat we al wisten was dat uh, jongeren die blowen... Uh, dat die minder ver komen in hun carrière op school... En in de opleiding dan jongeren die niet blouwen, Dus dit ligt wel een beetje in het verlengde daarvan. U ziet de effecten in de praktijk? We zien de effecten in de praktijk. Um, kijk, dit is natuurlijk weer een nieuw onderzoek. En ja, dommer is natuurlijk een beetje een ongenuanceerd begrip. Uh, we kijken liever naar de IQ en uh, zo. En er moet nog heel veel onderzocht worden. Maar dat er een link is tussen uh, uh, veelvuldig cannabisgebruik op jonge leeftijd... en de ontwikkelingen van je hersenen, dat staat wel vast. Wat gebeurt er met de hersenen van jongeren als ze te vaak blouwen? Nou, wat gebeurt met de hersenen van de jongeren ze te vaak blow of te veel drinken of te veel andere drugs gebruiken, is dat die uh, remmen, de ontwikkeling van die hersenen, die, die, die remmen. Vroeger dachten we dat uh, bij de geboorte al die hersenen uitontwikkeld, doorontwikkeld waren. Mm -hmm. uh, maar we weten inmiddels al lange tijd dat het niet zo is, dat die hersenen zeker tot je ja, 25ste, misschien wel tot je 30ste nog doorgroeien. Ja, dat gaat letterlijk om, om de, de kwabben, de hersencellen, waar, waar moet ik aan denken? Onder andere aan de, ja, de prefrontale cortex, dat is dat onderdeel van je hersenen dat uh, uh, impulsen regelt, uh, planning, uh, maar ook de kans op verslaving. En dat betekent dus in dit geval, als je dus op jonge leeftijd heel veel bloot of heel veel drugs gebruikt of heel veel alcohol drinkt... Uh, dat de kans bestaat dat je op latere leeftijd uh, sneller verslaafd raakt. Die hersenen zijn gewoon niet goed ontwikkeld zoals bij een ander. En dan ben je dus uh, ja, gevoeliger voor uh, ja, allerlei bedreigingen van buitenaf, zeg maar. Is het vergelijkbaar met de effecten van alcohol? Want daar is wat meer over bekend. Tenminste, zo lijkt het. Nou ja, het zijn natuurlijk heel veel verschillende middelen met een verschillende werking. Maar uh, ja, nogmaals... Uh, veel veel de op de jonge leeftijd is gewoon niet goed. Dat kan uh, ertoe leiden dat je uh, later in je leeftijd minder ver komt. In je leven minder ver komt. Want u zei net aan het begin van het gesprek: wij zagen ja. de effecten eigenlijk al, cognitieve effecten bij jongeren. Wat, wat zag u dan bij ze dat ze stranden in hun opleiding? Nee, ja we zien het inderdaad daadwerkelijk, want wij monitoren de, de drugsmarkt in, in, in ons land al, al jarenlang bij de trimbos. En uh, wat we dus zien is dat jongeren die op de jonge leeftijd veel blowen is dat die gewoon uh, niet zo ver komen als jongeren die het niet doen. Uh, de dus jongeren die wel... Uh, kijk, het nieuwe aan dit onderzoek dat we ook mm. nog wel zeggen... is dat uh, nu jongeren, uh, uh, ge, de IQ van jongeren gemeten is voordat ze überhaupt gingen blowen. Dat is eigenlijk ja. wel uniek. Ja. En dat is tot nu toe nog niet echt gedaan. Ja, met, want ik, die... ik wou zeggen... U zegt dus duidelijk dat ze niet, niet verder komen dan uh, die jongeren die niet blowen. Maar dat, je wordt ook een beetje, ja, misschien lamlendig en makkelijk hè, van het blowen. Dus dan ook daardoor komen, toch? Maar u heeft ja. echt een IQ-daling IQ, IQ gemeten. Nee, dat klopt. Er zijn heel veel factoren die aan kunnen bijdragen, ja, dat klopt. Ja. Dit is er één van. Is de schade blijvend of kan er ook nog herstel weer optreden als je stopt met blouwen? Ja, ook dat is iets wat we wel erg nuanceerd brengen. Sommige mensen hebben er blijvend schade van. Maar we zien ook tegelijkertijd dat veel mensen ook uiteindelijk wel weer opknappen. Ook al duurt het vaak voor veel mensen als ze stoppen met blouwen en een lange tijd blouwen. Uh, ...duurt het vaak wel heel lang voor ze helemaal bovenop zijn. En dat is, kijk, is een beetje, vroeger dachten we met die cannabis nou, dat kan allemaal geen kwaad. Maar we zien in de laatste jaren steeds meer signalen ook dat, uh, dat het wel degelijk kwaad kan. Het hoeft geen kwaad te kunnen, maar vaak is het wel zo... ...dat sommige mensen daar toch behoorlijke last van hebben... ...ook nog op langere latere le later leeftijd. Ja. En even heel praktisch, um, u zegt het gaat om de ontwikkelingsfase van de hersenen... ...tot wel over welke leeftijd hebben we het dan? Ja, dat, ook dat is nog uh, onderwerp van onderzoek, zoals zoveel. Uh, we denken nu dat in ieder geval tot de 25 ste maar misschien wel tot de 30 ste leeftijd, dat die hersenen nog doorgroeien. Dus eigenlijk, als je heel zeker wil zijn van je, van je hersenen en van de ontwikkelingen ervan, moet je tot die tijd uh, okay. geen gekke dingen doen. Dus op je 40e kan dat nog wel? Kan het weer misschien, werken? zoals het onderzoek nu uitwijst uh, wel, maar wie oh. weet wat uh, we over een paar jaar tegenkomen. Lekker. <laughs> ja. <laughs> dank van de Gouwe. Onderzoekers bij Trimmos, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan gaan we naar Maino Rimmers om bijna tien over negen. Want voor Bos, eh, boer Jos en boerin Dieke, want daar is hij vanochtend... is Nederland al lang te klein. Hun gladiolen en aardappels gaan heel Europa door. Maino, eh, ze hebben meegeluisterd natuurlijk ook naar Geert Wilders. Eh, hebben ze begrip voor zijn standpunten over Europa? Nee, geloof ik niet. Ik had het er net met Dieke nog over. Ja, zei ze, Geert Wilders zegt steeds dezelfde dingen... Hè? Maar nee, jullie vonden het niet interessant. Nee, ik vond het niet interessant. Nee. Ik, uh, ik heb het idee dat hij heel erg uh, inspeelt op de onvrede die er heerst. En dan is het zo makkelijk praten om uh, een paar one-liners erin uh, te gooien. Maar dat ja, is toch? Dat is te doen de andere politiek leiders ook, ook wel? Hè? Ook wel. Maar het is wel heel zwart-wit wat hij allemaal verkondigt. Ja. Ja. Boer Jos zit in een spotje van uh, de werkgeversorganisaties... Uh, om eigenlijk Europa meer op de kaart te zetten. Dat we eigenlijk het negatieve rondom Europa... eigenlijk meer positieve uitstraling willen geven. En Jos en Dieke zijn ook van het bekende tv-programma van Boer Zoekt Vrouw. En jullie zijn van een paar jaar geleden, hè? Ja, ja, ja. Dat is alweer verleden tijd. En, en, en alweer gewogen geworden. Dieke kwam helemaal niet van een boerenbedrijf. Helemaal boerin geworden. Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. Het is een hele nieuwe wereld voor me opengegaan. Ik had geen idee. Ik kocht een zachtje aardappels in de supermarkt. en uh, ja, Het zal wel ergens gegroeid zijn. Inmiddels weet ik er iets meer van. Niet dat ik het uh, helemaal uh, aanstuur hier. Maar uh, ik heb wel uh, veel meer van het hele vak uh, uh, gezien en gehoord en begrepen. De handen gaan door de piepers. Zitten vol met klei en zand. Terwijl de automatische vulmachine een krat met 1300 kilo aardappels vult. Dit is zo'n grote schaal, dit kan ook niet meer zonder Europa. Nee, nee, nee, nee. We gaan... Dit is wel in het grote en, en, en onbenullig, zou ik bijna zeggen. Dit, uh, dit kan nooit uh, in Nederland gegeten worden. Nee. En ook niet uitgepoot worden. Wij, wij voorzien uh, wel uh, Europa. Ja. ja. En, en anders heeft het ook geen zin. Nou ja, of we nou om de Jole gaat of om uh, de aardappels, je moet het op deze schaal doen hè Jos? Uh, ja, ja, in feite om de kostprijs zo laag mogelijk te, te krijgen, dan uh, zul je het wel in de massa moeten zien. Ja, ja anders, anders heeft het geen zin meer? Nee, helaas niet. Nee, dan hebben we natuurlijk ook met z'n allen toe bijgedragen hè? Ja, absoluut. Op die schaalvergroting. Ja, ja, ja, ja. Je moet de concurrentie wel aan natuurlijk, met z'n allen. En, uh... Ja, massa maak, geld zeggen zoals maar dat is dus natuurlijk ook niet altijd zo. Hè. Kijk, als iets goed is, profiteer je er inderdaad van. Maar goed, de kostprijs, net wat ik zeg, als je 1 hectare zet en je hebt daar veertig uh, ton poranappelen van... ...ja, daar, daar kan een gezin dus echt niet van leven. Wij willen ook graag uh, ja, toch een levensvatbaar bedrijf voor nu en voor de toekomst. Uh, Met personeel zie ik. Hoeveel mensen? Vier mensen heb ik in uh, vaste dienst. En, ja. Uh, ja, en dikert natuurlijk. Ja, die niet, niet te vergeten. Ja, maar die is niet in, in dienst, hè? Nee, ja, nee, nee. Dat is al een, een vast kostenpatroon. Nee, maar dan... oh, Schat. Ja. Nee, uh... nou, we constateren dat het nog goed met ze gaat, hoor. Oké, ja. oké. Okay, okay. zeg ze we even naar buiten lopen? Want dat, ja, het is een, een prachtige boerderij in het landelijk gebied. Steenderen. Met de aardappelfabriek van Avico vlakbij. Werkt ook al Europees. Nou, nou dat sportje eigenlijk. Hè? Wat nou, nou draait dat spotje, gaat nu draaien. Daar zitten meer ondernemers in. Hoordeca-ondernemer, iemand met een grote uh, scheepswerf. Gaat dat enige zoden aan de dijk, aan de dikke zetten? Absoluut. Ja? Als mensen goed, uh, goed luisteren en goed nadenken, ben ik ervan overtuigd dat het heel helder en duidelijk uh, overkomt. En dat, uh, dat, dat... Dat, dat de keuze in het stemhokje beïnvloedt, dat spotje. Ja, dat is de, de, eigenlijk de opzet van het hele verhaal natuurlijk wel. Want het is natuurlijk een beangstigende iets om Europa weg te denken, ja. Dat maakt ons zeker zorgen. En daarom was ik ook razend enthousiast om eraan mee te werken. Absoluut, ja. Nog mee geweest toen het werd opgenomen? Want je ziet eigenlijk niet het boerderbedrijf van jullie, hè? Je ziet niet de houten kisten, de groene tractoren, de gele kiepwagens. Nee. Het, is, het is heel clean gehouden. Het is een shotje zonder toetsen en bellen. Ja. Maar ieder, ieder, iedereen die mee heeft gedaan is een ondernemer. Klein, groot, in welke branche dan ook. En dat treft hun allemaal. Ja. Ja. Zijn jullie er ook echt bang voor dat Europese sentiment... als dat inderdaad kantelt, dat dat, dat, dat echt problemen gaat opleveren voor het bedrijf? Ja, dat, dat zou wel problemen gaan opleveren. Maar ik ben niet zo bang dat het gaat kantelen. Ik denk namelijk niet dat, uh, dat uh, mensen zo dom zijn... om te denken dat we daar zonder kunnen. Het klaart weer een beetje op, hè? Zeker. De zon komt zo weer uh, voor de dag... En uh, laat iedere kiezen goed nadenken. Wijsbesluit, hè? Ja. ja, hoop ik wel. Ik bedoel, uh, het is, uh, wij doen ons stinkende best om toch uh, zo goedkoop mogelijk goed voedsel uh, boven de grond te krijgen. En uh, waar, daar profiteert de consument uh, iedere dag van. En we doen het met plezier, maar we hebben Europa hard nodig. Hoe heette die gladiolook weer? Charisma geloof ik, hè? Charisma, die charisma. Ga jij mee? Ja, mee. Nee, ik begrijp het. En daarmee sluit ik af uit Steenderen. Met charisma. Ze nee. zijn geel. Neem een bosje mee, Maino. Ja. Bij Jos en Dieke, agrarisch ondernemers. Ook zij staan achter de campagne van de werkgevers. Gezamenlijke werkgevers in Nederland. Een campagne Pro-Europa. Daar leest u alles over. Ook over de reacties. Daar weer op van politici, de lijsttrekkers. En wat Geert Wilders net zei. Tussen half negen en negen bij ons in het Radio 1 Journaal. blog wordt bijgehouden. U kunt dat volgen via nos.nl. There's a cold, cold feeling from my heart. get colder and this heavy heart proves i've been touched by the blues blues get off of my shoulder Heavy heart proves I've been touched by the blues. Blues. Hij heeft de blues. Blues get off my shoulder. Partij van de dieren had een leuke verkiezingsstunt bedacht dachten ze. De gemeente Haarlem en meer kan het niet waarderen. Hoort u zo meer over. Er is Erwin de, de Hart met de verkeersinformatie. Met uh, iets meer dan 50 kilometer file zo groot is de spits. Uh, de belangrijkste dingen op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Drie kilometer file door een ongeluk tussen Best West en Bokstel Noord. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat verreweg de langste file van 12 kilometer. En de Randweg uh, N2 bij Eindhoven richting Den Bosch. 8 kilometer bij Eindhoven Airport. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. In Colombia gaan de guerrillabeweging beweging FARC en de regering... eindelijk met elkaar praten over vrede. Na 50 jaar strijd. En die strijd heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. De komende vredesonderhandelingen zijn wereldnieuws. President Juan Manuel Santos se unos exploratorios... que se vienen adelantando con la guerrilla de las FARC... Colombia's president Juan Manuel Santos has confirmed his government is seeking peace with the country's biggest guerrilla group, known as the FARC. Dit haalde staatspresident Santos in een televisieansprakelijk. Cet officiel, le chef de l'État colombien confirme l'existence de pourparlers avec la rébellion marxiste des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Según avanzaba antes la cadena Telesur, el inicio formal de ese diálogo será en octubre en la ciudad de Oslo, ya que los gobiernos noruego, cubano y venezolano estarían participando en este proceso. De onderhandelingen beginnen in oktober, meldt het de Spaanse televisiejournaal. President Santos maakt het nieuws over de vredesgesprekken bekend op de Colombiaanse televisie. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC Er zullen verkennende gesprekken worden gehouden om het conflict met de FARC te beëindigen, aldus Santos. Een correspondent Kees Elenbaas in Colombia vertelt waarom er dan nu eindelijk toch onderhandeld gaat worden. In de eerste plaats omdat het land er veel beter voor staat dan een aantal jaren geleden. Uh, economisch gaat het veel beter, is het land veel sterker geworden, maar vooral militair. Het leger heeft een aantal grote overwinningen geboekt uh, op de Vark in de afgelopen twee jaar. Uh, en we moeten ook niet vergeten dat er een nieuwe uh, generatie varkleiders uh, daardoor is, uh, is opgestaan. Die hebben al een jaar lang laten weten dat ze bereid zijn eventueel tot uh, vredesbesprekingen. En bovendien heeft uh, Santos uh, ja, brede steun in Colombia van alle politieke partijen, van het bedrijfsleven. En ondertussen is er ook al bijval gekomen van de Verenigde Naties voor zijn initiatief. Ja, dus eigenlijk is iedereen wel positief, ook in Colombia, Kees, over de komende onderhandelingen? Ja, iedereen is heel positief, uh, zeker. Er is uh, wel tegen het gas. Uh, van de vorige president, de Uribe, die heeft Santos steeds verweten dat hij te slap is. Overigens bleek dit weekend dat hij zelf uh, een aantal jaar geleden in het geheim ook heeft onderhandeld. Dus veel recht van spreken heeft hij niet. Uh, maar iedereen is, is positief, maar ook wel wantrouwend natuurlijk. Want alles is in het verleden wel fout gegaan in, uh, in de afspraken met de Vark. Dus men, uh, ja, men bekijkt het ook met enige voorzichtigheid. Maar het is uh, uh, ongelooflijk nieuws op alle televisiekanalen en... Uh, en men is zeer positief over het initiatief van Santos. Okay, nou is de varken natuurlijk ook niet meer zo sterk als een paar decennia geleden. Zelfs als een paar jaar geleden misschien nog. Is, is het eigenlijk nog de enige optie voor de vark? Nou ja, het is, wat ik al zei, er is een nieuwe generatie varkleiders opgestaan. Die zijn wat pragmatischer dan, dan, dan de, de harde ideologische school van hun, hun voorgangers. Um, dus ja, uh, misschien zit er wat dat betreft uh, toch ruimte in. Hun, hun kracht is inderdaad afgenomen. Er wordt geschat dat ze nog 8000 man onder de wapenen hebben, maar dat is natuurlijk toch wel een, een kracht om rekening uh, mee te houden. Santos heeft overigens wel een aantal randvoorwaarden uh, gesteld aan die onderhandelingen. Hij heeft gezegd van nou, we hebben geleerd van de fouten uit het verleden, want een voorgaande president die heeft al eens een keer een gebied zo groot als Zwitserland... aan de fart gegeven tijdens dat onderhandelingsproces. En daar bleken ze dus gewoon Coca te gaan verbouwen en hun, hun, hun, hun uh, strijders te gaan trainen. Dus dat gaan ze niet meer doen. De onderhandelingen moeten leiden tot het einde van het gewapende conflict. En die gaan dus ook buiten Colombia plaatsvinden. Waarschijnlijk op, uh, op Cuba. En de militaire operaties die gaan gewoon door... Uh, de minister van Defensie heeft zojuist nog eens een keer bevestigd dat op iedere centimeter van het Colombiaans grondgebied de militaire operatie gewoon doorgaat totdat de onderhandelingen succes hebben. Ja, uh, kan jij dat inschatten? Hoe groot is de kans op succes, Kees? Nou, ik, ik heb een klein beetje hoop voor wat betreft het, het pragmatische van de nieuwe leiding eh, van de FARC. Maar ik denk dat het wel onderhandelingen zullen zijn die heel lang gaan duren. Eh, de FARC heeft ook grote economische belangen. Zoals ondertussen bekend eh, zijn ze betrokken bij de cocaïnehandel, bij de illegale mijnbouw. Eh, die belangen zullen ze waarschijnlijk ook zeker willen stellen. Dus ik denk wel dat het een heel lang proces gaat worden. Correspondent Kees Elenbaas hoorde u vanuit Colombia. Het verkiezingsbord dat de Partij voor de Dieren langs de snelweg de A4 heeft geplaatst moet weg, vindt de gemeente Haarlemmermeer. En het enorme bord met daarop het logo van de partij en een afbeelding van lijsttrekker Marianne Thieme past niet in het bestemmingsplan. En de gemeente ziet het als reclame. Je kunt het van heel ver af zien, maar Roel Pauw, onze verslaggever, bekeek het ook van dichtbij. Het is uw grond, begrijp ik. Nee, ik, weet niet ik weet nergens van. Je weet nergens van? Maar u heeft het goed gevonden dat dit bord hier komt te staan? Dat wel. Ja. Heeft u iets met de Partij voor de Dieren? Nee. Niks? Nee. Maar ze betaalden goed. Ja. <laughs> Hoeveel? Uh, ik heb een uh, stijgerbedrijf ingehuurd om een uh, locatie te zoeken en een stijger te bouwen en het spandoek. Dus ik heb geen uh, specifiek bedrag wat deze boer hiervoor krijgt. Maar hij wordt ervoor betaald. En dat mag ook, want we nemen een groot deel van zijn land in beslag. En dat mag van hem hier wekenlang blijven staan. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst maar even hoeveel land van deze boer in beslag wordt genomen door dat spandoek. Het spandoek is 40 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het is zo'n 150 vierkante meter. En het is opgebouwd op een stijger. Dus het is helemaal professioneel. Netjes strak staat het er. Stormproof. Van. Ja, en het staat niemand in de weg. En we krijgen hele positieve reacties. Vooral via Twitter. Van de automobilisten die voorbij komen. en Die laten weten, ja, ik heb het gezien en hartstikke ja? goed. En, uh, ja. Dus de enige die er problemen mee hebben... lijken een paar mensen bij de gemeente Haarlem en Meer te zijn helaas. Wat is hun probleem? Ja, zij ze zeggen dat we geen vergunning hebben en dat het reclame is en dat het dus heel snel weg moet. Is het reclame? Nee, want reclame, dat is uh, als je een product wil verkopen, dat is handelsreclame. Nou, of ideale andere... verkopen. Ja, maar het is verkiezingstijd en dan uh, is het toch wel zo dat je binnen de democratie die we in Nederland kennen wat meer mag. Bijvoorbeeld uh, met folders uitdelen op straat, daar moet je normaal een vergunning voor hebben, maar in verkiezingstijd mag je gewoon folders uitdelen. En ja, dit spandoek staat niemand in de weg. En wij, willen natuurlijk, wij zijn een kleine partij met grote idealen. Dus we hebben wel wat ruimte nodig. Nog even dat punt van die vergunning. Heeft u die? We hebben geen vergunning. Maar als dat Aangevraagd? Nou, nee, maar als dat het probleem zou zijn... dan zou de gemeente ons echt wat er willen kunnen zijn... door even snel een tijdelijke vergunning af te kunnen geven. Want het is duidelijk dat dit... Uh, maar staat voor een paar weken. Dus het is niet een structureel probleem. Op 13 september laten we het sowieso weer afbreken... en heeft niemand er meer last van. Mm -hmm. Dus ze zeggen, ja, het is een uh, illegaal bouwwerk. En daar gelden gewoon bepaalde termijnen voor. Normaal krijg je gewoon een aanschrijving... wat moet binnen drie of vier weken weg zijn. En nu maakt de gemeente er wel echt iets politieks van. Ja, het is in het kader van de verkiezingen... dus het moet meteen binnen drie dagen weg. En dat is wel een beetje flauw. Dat nou, maar... Bij de gemeente Haarlem Meer zeggen ze... het maakt ons niks uit wat erop staat. Al was het uh, de tekst uh, mooi weer vandaag. Mag niet. Het moet weg. Ja, dat uh, zeggen ze, alleen uh, dan hoeven ze ook niet zo'n haast te maken, terwijl je normaal als er ergens iets verschijnt wat je niet wil hebben, daar gewoon een uh, bepaalde termijn voor staat. Dus dat uh, valt mij wel op dat ze dat nu zeggen, want dan hoeven ze ook niet zo'n haast te maken ermee. En zeker niet een dwangsom van 10.000 euro per dag, waarvan je tevoren weet, ja dat is natuurlijk buitenproportioneel. Of kiest u ook bewust voor de provocatie van in dit geval de gemeente Haarlem -en Meer om er een klein relletje van te maken? Nee, absoluut niet. Daar zijn we niet op uit. Want wij willen het liefst dat dit spandoek... ...gewoon rustig kan blijven staan tot 13 september. We hebben nu weer gewoon een goede plek gezocht. En we zijn er niet op uit om de, de gemeente te provoceren... ...of wat dan ook, in tegendeel. Hoe gaat het nu verder? Dat is even afwachten, want onze advocaat... ...heeft vandaag zienswijze ingediend... ...waarom wij denken dat het gewoon nog kan blijven staan... En de gemeente heeft daar nog niet formeel op gereageerd, dat doen ze per post. Dus wij houden gewoon de post in de gaten en uh, kijken dan wat de volgende stappen zijn. En mocht het inderdaad weg moeten, dan overleggen we met onze advocaten of er nog uh, verder stappen mogelijk zijn. Ja, af en toe uh, wordt er getoeterd hè, door een vrachtwagenchauffeur. Misschien meer omdat wij er zijn dan om het spandoek. Misschien denken ze dat Marianne Thieme hier staat. Zij de campagneleider van de Partij voor de Dieren, Lieke Keller. We hebben de gemeente Haarlemmermeer trouwens ook nog benaderd. Die wilde verder niet ingaan op wat zij een campagne-stunt noemen. Het is bijna half tien. We gaan het nog even hebben over etenpiraten. Want het aantal neemt in rap tempo af. Een paar jaar geleden waren er naar schat ik nog zo'n 3000 illegale radiozenders. En nu zijn het er nog zo'n 1000. Het schijnt te komen door een nieuwe aanpak van het agentschap Telecom. Peter Spijkerman is directeur van dat agentschap. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Wat doet u anders? Waar bestaat nou, die aanpak wij, uit? Wat wij anders zijn gaan doen zeg maar, sinds 2010... is dat in het verleden hadden we een hele lange procedure... Zeg maar, voordat wij constateerden dat er illegaal uitgezonden werd... en dat zeg maar, de persoon in kwestie daar wat van merkte. Dat strafrechtelijke optreden. We traden dan binnen, we namen de apparatuur in beslag... Wat heel veel uh, gedoe en hij zag gaf. En dan moest je daarna het proces doen met een officier van justitie, aanklagen, et cetera. Wat we nu doen is een bo bestuurlijke boete op kunnen leggen. Dus op het moment dat wij constateren, er wordt illegaal uitgezonden... kunnen wij direct een, een brief uitdelen en zeggen, u moet stoppen binnen een uur. Doet u dat niet, dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen... die kan oplopen tot 45.000 euro. En dat is, ja, het is veel meer lik op stuk beleid. Ja, en dat is nogal een boete. Uh, kunnen piraten dat, uh, meneer Spijkerman, betalen? Nou, dat uh, laat ik zo zeggen. Uh, uh, ze weten in ieder geval, ze zijn zich ervan bewust op het moment dat ze het doen dat ze het risico lopen dat ze dat moeten gaan betalen, punt één. Punt twee is het natuurlijk een oplopende boete van 45.000 euro, maar dan praat je wel vooral over de meer commercieel, uh, zeg maar, de commercieel gerichte spektakels die georganiseerd worden, zo rond de zomer, zo rond de kerstperiode. En dan praat je wel over, uh, laat ik zo zeggen, uh, installaties uh, die ook veel meer dan dat bedrag waard zijn. Ach. En die ook economische schade aanbrengen, die meer zijn dan dat bedrag. Hmm. Meneer Spekman, het agentschap heeft in juli al geconstateerd dat de aanpak leidt tot het vertrekken van etenpiraten naar Duitsland, richting het oosten. Het waterbedeffect: als je ergens drukt, komt het ergens anders omhoog. Had u nu beter gezamenlijk met bijvoorbeeld Duitsland of Europees dit kunnen aanpakken? Maar dat hebben we natuurlijk ook gedaan. We hebben gewoon met onze partner in Duitsland hebben wij contacten. We hebben ook laatst in samenwerking met hun, hebben wij ook 25 illegale Nederlandse zenders uit de lucht gehaald. Dus dat doen wij ook. Ja, maar de Duitsers zullen niet zo blij zijn met uh, het feit dat al die etenpiraten daar naartoe komen. Kan ik me voorstellen. Nee, natuurlijk zijn zij daar ook niet blij mee. Maar daarom willen ze ook juist wel samenwerken. Is het echt uh, helemaal uw aanpak of is het ook gewoon een beetje uit? Er zijn natuurlijk andere mogelijkheden om je kenbaar te maken, hè? bijvoorbeeld via internet. Ja, nou ja, kijk, dat zien wij gelukkig wel toenemen, internet. Want dat mm. brengt verder geen storing teweeg. Nee. Uh, is verder ook volledig uh, legaal. Uh, ja... Zeg het maar, ik weet het niet. Alleen met het resultaat ben ik blij. En ik ga er ook toch ook wel vanuit dat onze aanpak daar wel toe bijdraagt. Uh, helemaal uitroeien? Nou, ik denk het niet. Nee, want er blijven er altijd een paar die dit erg leuk vinden. Ja, nou ja kijk maar, als, als, als, u ook, als u zelf een, een etenpiraat interviewt, het, de kick van het doen, dat is net als ja, uh, door rood licht rijden, te hard rijden of allerlei andere dingen. Uh, je kunt het nooit helemaal uitroeien. Uh, je moet alleen wel zorgen dat het beheersbaar blijft. En dat is waar wij voor staan. Peter Spijkerman van het agentschap Telekom, dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En zo zijn we het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. Gaven het al aan, alles wat u wilt weten over de verkiezingen kunt u volgen op ons live blog te vinden op nos.nl. We gaan gauw door naar de collega's van elkaar, Roosven Kokkeman, Goedemorgen. Dag Lara, Goedemorgen. Wat heb je in je uitzending? Alle gemeenten moeten zo snel mogelijk een sociaal calamiteitenplan hebben. Naast een rampenplan voor ontploffende fabrieken, ook dus een sociaal calamiteitenplan. Wat is dat? Kan in dat zeggen, ja. Ik ga het vragen aan de burgemeester van Roosendaal, die hm. met dit plan komt. Verder willen blinde de stemmachine terug, want met een rood. Potloodstijl, maar dat gaat natuurlijk niet bij deze groep kiezers. En over verkiezingen gesproken. <coughs> hoezo is er geen kabinet te formeren straks? Als de peilingen bewaarheid worden, D66 is gaan rekenen en denkt van wel, we gaan straks eens even sommetjes met ze maken. In Goedemorgen Nederland bij de KRO. Zometeen na het nieuws van half tien. Hier is Torad Mechens. Radio 1 Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders rekent erop dat hij veel meer zetels krijgt... dan nu door de opiniepeilers verwacht wordt. Hij rekent op een gordijnbonus, zo zei hij vanochtend in het Radio 1 -journaal. Het zijn volgens Wilders kiezers die er niet voor uitkomen dat ze op de PVV stemmen, maar dat in het stemhokje toch doen. De winst van Douwe Egberts is het afgelopen jaar... meer dan gehalveerd tot 118 miljoen euro. Het koffie- en theebedrijf maakte veel kosten... vanwege de afsplitsing van moederbedrijf Sarah Lee. Ook werd de winst gedrukt door de gestegen koffieprijs... en een fraudeschandaal bij een dochterbedrijf in Brazilië. Opnieuw een primeur voor het Marswagentje Curiosity. Voor het eerst is gesproken woord naar Mars gestuurd en weer op aarde ontvangen. NASA-directeur Bolden sprak een boodschap in... waarin hij zijn medewerkers feliciteert met de geslaagde landing van Curiosity. Die boodschap werd met radiosignalen naar Mars gestuurd. Daar opgepikt door Curiosity en die stuurde het geluid weer terug naar aarde. Robin Haas en Michaela Krajicek zijn in de eerste ronde... van de Open Amerikaanse Tenniskampioenschappen uitgeschakeld. Haas verloren in drie sets van Feliciano Lopez uit Spanje. En Krajicek ging in twee sets onderuit tegen de Franse Pauline Parmentier. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog vier files, te weten op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Zeven kilometer file tussen Best, West en Bokstel Noord. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Ook op de A2 richting Eindhoven tussen Vught en Bokstol vier kilometer, door een, dat is een kijkersfile. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort drie kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden. A58 Breda richting Eindhoven tussen Afrit Hilvarenbeek en, en Oerschot negen kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gemeenten moeten ook zo snel mogelijk een sociaal rampenplan hebben. Smerige staalfabriek verscheurt Italiaans dorp... Vrees voor chaos rond kabinetsformatie is onterecht, denkt D66 en het ochtendhumeur van Stefan Stas. Het is bijna drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Scharendijken. Het vakantieseizoen loopt in einde. Tijd voor de strandtent-eigenaren om de balans van deze grillige zomer op te maken. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En vragen en reacties kunt u ook kwijt op Goedemorgen KRO.nl. Gemeenten, dames en heren, zijn bijna overal op voorbereid. Er liggen rampenplannen klaar voor ontspoorde treinen of grote branden. Maar als het op sociale problemen aankomt, is er helemaal niks geregeld. De burgemeester van Rozendaal, Jacques Niederer, die roept nu alle gemeenten op... om zo snel mogelijk met een sociaal calamiteitenplan te komen. Meneer Niederer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is een sociaal calamiteitenplan? Een sociale calamiteitenplan is een, is, is een plan, uh, een route die je met elkaar beschrijft van als zich iets voordoet in de gemeente uh, wat betreft onrust, maatschappelijke onrust of anderszins of zoiets dreigt, hè, dat, dat het aan het smeulen is, uh, om dan uh, uh, systematisch uh, een aantal stappen te doorlopen om te komen tot beheersing van, uh, van die calamiteit of te proberen te voorkomen dat, uh, dat de vlam in de pand slaat. Ja, Geeft u eens een voorbeeld van sociale onrust? Nou, bijvoorbeeld een, uh, een, ge een gezin uh, woont in een, uh, in een kwetsbare uh, wijk. Uh, en daar vindt uh, verkrachting plaats of moord of, of anderszins. En dat geeft uh, enorm veel... Uh, ...remoer, uh, gossip... Hè, ...dat men veronderstelt wat er allemaal... Uh, ...wel niet gebeurd zou zijn... Bottle, ja. uh, ...en dan breidt zich dat veel verder uit... ...dan alleen uh, het strafrechtelijk onderzoek... ...in dat specifieke gezin... ...en dan gaat het erom om, die, om die, die, die, die, de volkswoede... ...al wat er omheen komt... Uh, ...proberen te, te, kan te duiden... ...en vervolgens proberen te kanaliseren... ...met relevante partners... Ja. ...in uh, het netwerk om je heen... Uh, ...zoals dat in iedere gemeente uh, uh, aanwezig is. Ja... Maar nou is de ene sociale onrust, de andere niet. Als een hele wijk moet verhuizen vanwege asbest, heb je sociale onrust. Als iemand de auto van de buurman in de fik steekt, heb je andere sociale onrust. Hoe kun je dat met elkaar vergelijken? Uh, niet. Uh, het, blijft, het blijft maatwerk. En uh, het, uh, het plan wat wij hebben ontwikkeld, overigens samen met, uh, met Forum uit Utrecht... een instelling voor multiculturele vraagstukken... is ook dat je een, een format geeft, uh, maar dat altijd ieder, iedere calamiteit... Op ...op zichzelf staat en weer anders is dan, dan de vorige. Dus je zult ook altijd steeds uh, maatwerk moeten leveren... ...en die partners uh, activeren ja. die je nodig hebt voor die specifieke calamiteit. Uh, maar het is ja. iedere keer weer, uh, weer anders. Maar goed, u zegt, wij hebben zo'n plan gemaakt samen met dat forum. Wat staat daarin dan? Daar staat uh, kortweg in dat er een, de, de normale driehoek, zoals wij die in Nederland kennen: burgemeester, officier van justitie, uh, politiechef, dat je die in het zogeheten SOCA-team, sociale calamiteiten-team, dat je die kunt oproepen du moment dat er in jouw gemeente uh, wat, uh, wat uh, gebeurt. En dat je dat, uh, die driehoek vervolgens kunt uitbreiden naar een Pak een beetje vierhoek of vijfhoek, dus een, een partner erbij mm. uit het welzijnswerk, uit, uit je omgeving, die je nodig hebt uh, als deskundige, als partner om uh, mee te beslissen te discussiëren over wat aan, uh, aan de hand is. Dus dat je kortom uh, je netwerk uh, direct kunt aanspreken ja. op, op een verplichtende manier. Maar het klinkt nogal bureaucratisch. Namelijk, we zetten uh, op uw kantoor of bij de korpschef uh, zetten we nog een paar mensen erbij... en dan hebben we een calamiteitenplan. Nou, dat is, dat is niet bureaucratisch hoor. Zoals wij ook ons normale driehoeksoverleg hebben. Dat kan, uh, kan ter plekke, dat kan zeer flexibel binnen een half uur uh, worden opgeroepen... en uh, in werking uh, zijn getreden. Uh, en dat moet het ook zijn. Ja, maar wat gaat u dan concreet doen? Want dan gaat u daar met z'n allen zitten vergaderen. En dan, hoe gaat u dan de sociale onrust bestrijden? Nou, waar het eerst om gaat, dat is de zoge uh, het stramien van... eerst met elkaar bespreken wat, wat, is nu, wat is er nu aan de hand. En dat je daar met elkaar over praat... Hoe kunnen wij dat nu het beste gaan, gaan aanpakken? Want uiteindelijk is en blijft die burgemeester eindverantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. Ja. En dan is het voor die burgemeester uh, een geruststellende gedachte. Nee, maar kijk, bij een rampenplan, uh, als er een fabriek ontploft, dan, uh, dan gaan er automatisch dingen in werking. De, ja, brand, en... de brandweer rukt uit, iedereen weet wat hij moet doen, daar wordt ook op geoefend. Hè? Daar ja. oefent u als het goed is ook zelf mee. Ja. Uh, maar bij een sociale calamiteit, als u eerst gaat uitzoeken wat er aan de hand is en vervolgens gaat zitten vergaderen, dan loopt het natuurlijk uit de nee, hand. Nee, nee. Het Sociale calamiteitenplan werkt via uh, exact hetzelfde stramien als de, het voorbeeld wat u nu schetst in de, de fysieke calamiteiten sfeer. Ja. Uh, ook daar, in, met een fysieke ramp, ga je eerst met elkaar bespreken wat is er nu he, beeldvorming feitelijk aan de hand. En, en dan maak je een, een rondje met elkaar, zodat je de feiten op een rij hebt en precies weet wat er speelt. En dan vervolgens ja. kom je tot, uh, tot oordelen en, en besluit, uh, besluitvorming. En het is bij een sociale calamiteit niet anders. Ja. Om, en te meer daar we met sociale media. Uh, de overheid al vaak wordt ingehaald. Uh, ja. wat er allemaal ter plekke aan de hand zou zijn. Ja. Nou, dan is het juist van belang. Om zeer snel met een adequaat team van deskundige mensen te kunnen duiden wat nu precies aan de hand is. En dan vervolgens dan het, de meest passende maatregelen te treffen waarvoor die burgemeester uiteindelijk eindverantwoordelijkheid blijft dragen. Ja. Maar die burgemeester, die driehoek kan dat niet alleen. Daarvoor moeten wij ons netwerk activeren. En... We, we, we knippen met bewijs van spreken de vingers. En dan is dat team net zo snel geactiveerd. als er een fysieke ramp in de gemeente gebeurt. Ja, en moet ik dan denken aan buurtwerkers. die de buurt in gaan om mensen gerust te stellen. De deur, van deur naar deur gaan om uit te leggen wat er aan de hand is? Dat soort de dingen? buurtwerkers. Mensen die in multiculturele instellingen zitten. als zich iets op dat gebied voordoet. jongere werkers als er iets zich voordoet met jeugd. Met andere totom... woorden, een, een lijst met mensen die meteen inzetbaar zijn... zodat je niet eerst nog eens een keer op je dooie akkertje moet gaan zitten googelen... Als, als, je, als je gemeente in de fik staat. Die, die, die meteen inzetbaar zijn, die ook zich gecommitteerd hebben uh, ja. aan dat plan. Want dat hebben we hebben natuurlijk ja. met elkaar uh, geschreven. Dus het is niet ja. een idee alleen van een burgemeester en, en forum. En dat zij net als met fysieke calamiteiten... meteen als de gemeente of een ander zegt... en nu moeten we bij elkaar komen, want uh, dat is nodig... Dat meteen ook de juiste mensen met de juiste mandaten, kennis van zaken, ja. kennis van zaken ook specifiek van de gemeente van de wijk, ja. waar het zich uh, voordoet, ja. uh, bij jou aan tafel zitten om uh, de problemen zo, zo, zo vroeg mogelijk uh, stevig uh, bij de kop te pakken. Goed, en u vindt dat iedere gemeente dat zo snel mogelijk zou moeten maken, dat Voor, voor zo zover, voor zover gemeente het al niet hebben, en misschien ja. dat men het wel heeft, maar het anders noemt, ook dat zou kunnen. Het gaat me niet om de vorm, uh, je kunt het anders noemen, maar ja. het gaat mij om de bewustwording van, weet dat hoe goed wij zijn voorbereid op fysieke uh, rampenplannen... Ja. laat ons dat dan soortgelijk doortrekken waar het gaat om uh, sociale calamiteiten. Goed. Alles rustig nog bij u? <laughs> alles, uh, alles rustig en uh, veel, veel onder controle. Maar het kan er vijf minuten anders zijn. Goed. Oh, nou, dat... <laughs> ja. u gaat positief de dag in, hoor ik al wel. Ja, altijd. Zak Niedere, burgemeester ja. van Roosendaal. Ik dank u wel. Ja hoor, graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Het Openbaar Ministerie in Duitsland gaat ouders vervolgen... die gaatjes in de oren van hun driejarige kind hebben laten prikken. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Mogen ouders zomaar hun jonge kinderen gaatjes geven? In hun oren neem ik aan. Jaap Doek, emeritus hoogleraar jeugd- en familierecht, heeft het antwoord. Daar bestaat in Nederland geen regel voor. Dat wordt in beginsel aan het oordeel van ouders overgelaten. Dus als ouders erover eens zijn dat dat uh, mooi is of leuk staat of wat dan ook... en op die manier oorbelletjes worden aangebracht... dan levert dat in de Nederlandse praktijk uh, geen problemen op. En ik ken ook geen zaken waarbij ouders... Uh, met name gaat het dan om ouders die gescheiden zijn... waarbij de een zegt, ja, ik vind dat niet goed... En de ander die voor het kind zorgt, die zegt... nou, het vind toch wel mooi om dat te doen. En alle andere meisjes op school hebben het ook, of jongetjes. Stuur ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Zeeland, naar Scharendijken. En naar is Aan de voet van de Brouwersdam kijk ik over, uh, over de Noordzee. Ligt er rustig bij, hè? Ja, het ligt er heel erg rustig bij. Het is een heerlijke, rustige morgen. Ligt bewolkt. Het wordt fantastisch weer vandaag. Piet Verens, u bent uh, voorzitter van de vereniging strandpaviljoens Schouwen, Schouwense Kust, moet ik zeggen. Schouwense Kust, klopt inderdaad. Ja, hoeveel uh, paviljoens vertegenwoordigt u? Wij vertegenwoordigen negen paviljoens. Okay. Nou, we hebben een zomer gehad die uh, ja, in de perceptie van veel mensen vrij grillig is geweest. Hè? Heeft u dat gemerkt ook bij de paviljoens met de omzet? Jazeker. Het, is, uh, het, het voorseizoen is, uh, is heel slecht begonnen. Met, met een uh, enorme positieve uitschieter met, uh, met pinksteren. Daarna hebben we natuurlijk juni, juli gehad. Uh, slecht weer. Dus, dus ja, dat is duidelijk ook veel minder omzet. Minder mensen aan de kust. Uh, daarna kwam gelukkig de laatste week van juli prachtig weer en dat heeft zich in augustus uh, voortgezet tot en met heden. Ja. En als je nu de balans opmaakt, zo aan het einde van het seizoen? Nou, wij kijken dan meestal toch naar een jaar terug. Uh, dat is de ondernemer eigen natuurlijk en dan denken we dat we ongeveer gelijk uitkomen met, uh, met vorig jaar. Dus het, het is een gemiddelde zomer. Niks het bijzonders. Het valt eigenlijk nogal mee? Ja, uiteindelijk nu denk ik als we op 31 augustus uh, de, de, de rekening op gaan maken dat, we, dat, dat het meevalt. Ja. We staan, uh, om duidelijk te zijn, bij Beach Club Paris. Dat is een mooi strandpaviljoen uh, aan uh, de Noordzee. Aan de voet van de Brouwersdam, zoals ik al zei. Ik loop hier even naar binnen, want daar is de eigenaar. Ja, het heet Paris Beach Club en de eigenaar heet dan ook natuurlijk Perry, Perry den Broeder. Uh, nou ja, een redelijk seizoen geweest, begrijp ik. Ja, ja nee, een redelijk uh, gemiddeld seizoen tot nu toe. Ik moet zeggen, wij draaien jaar rond. Dus we, we kijken pas 31 december echt uh, de balans naar. Maar tot nu toe ben ik wel tevreden. Ja. Toch is dat weer niet al te best geweest. Hoe kan dat dan? Wat voor mensen krijgt u hier binnen? Nou, wij hebben toch wel heel veel vaste gasten die toch hier een tweede huisje hebben... of een caravan of een tweede verblijf. En, en wel heel veel dagjes mensen die toch naar de Zeelse kust trekken. Ja. En ik begrijp dat de Belgen komen, hè? Ja, de Belgen komen steeds meer in grotere getalen. Met name de tunnel, die, die heeft toch echt wel een positieve werking... op het feit dat de, Duits of de Belgen hier makkelijk kunnen komen. Ja, en dat zijn goede klanten? Jazeker, er zijn nog begonnen. Dus die, die houden van een lekker flesje wijn en een fles water op tafel. En uh, we gaan lekker ervoor zitten. Ja. Nu heb ik altijd het idee dat uh, strandtent-eigenaren. die klagen eigenlijk alleen maar. Net als boeren, ja dat klopt. Ja, ja. ja dat zeggen ze. Maar uh, ik denk toch dat het een vooroordeel is. Ja. Want ja, klagen heeft geen zin. We staan hier in uw uh, uh, strandtent. We kijken uit over de, de Noordzee. Um, nu was er van de zomer wat, wat ophef over de weerberichten. Hè? Uh, de weerberichten zouden niet uh, ja, goed genoeg zijn voor de Zeeuwse kust. Altijd mooi weer hier in het binnenland van Nederland dan wat minder. En daar heeft u last van. Heeft u dat ook gemerkt? Ja, dat is wel, uh, voor ons is dat toch wel heel moeilijk. We hebben toch wel, zeker lokaal op schouw duiveland hebben we toch 150 uur meer zon als de rest van Nederland. En dat is best heel veel. En uh, heel vaak hier met de wind die, die vanuit het zee optrekt... Uh, klaart ook het weer heel erg op. Kost u dat ook geld? Wat, wat denkt u als u zo'n weerbericht hoort? Uh, het gaat vandaag regenen en u bent hier en het is prachtig weer. Wat denkt u dan? Ja, dat is echt jammer. Mensen maken andere plannen daardoor. En, uh, terwijl het dan toch heel erg lekker aan de kust kan zijn. Wij hebben dat uh, deze zomer toch ook al een paar keer flink gemerkt. En uh, dat je hele planning toch een beetje in de war geschopt wordt uh, door de weerberichten. Wat ja. zou er moeten gebeuren volgens u? Uh, lokalere voorspellingen. Ja, dat is heel belangrijk dat, het toch, uh, dat er meer gesegmenteerd wordt in de voorspellingen. Ja. Ik loop nog even naar Piet Vierens. Ja, u heeft zich er ook over opgewonnen, over die weerberichten die niet kloppen. Wat, wat moet er volgens u gebeuren? Nou, wat Perry ook zegt, uh, het zal meer lokaal moeten zijn. Uh, het wordt nu dikwijls, uh, als we dat op de tv zien... per provincie, per Zuid-Nederland, Midden-Nederland, Noord-Nederland... ik denk dat we meer moeten kijken van uh, een kustweerbericht. En uh, daar kun je ook weer een aantal segmenten verdelen... natuurlijk tot vanaf uh, Zeeuw-Vlaanderen tot de, de Waddeneilanden. eilanden En ik denk dat je daar wat meer, uh, in de zomer zeker... Is, wat meer aandacht aan zou moeten besteden. zeg ik, we verwachten aan de kust... Dit in dit weer. En dat wordt nu eigenlijk niet gedaan. En dat is wel jammer. Er ligt een idee voor volgend jaar. Een weerbericht specifiek voor de kust, voor de strandtenten. Uh, ja, we maar kijken wat het wordt, hè? Ja, ja, ja, ieder jaar is weer verrassend. Dank u wel. Graag gedaan. Dat was het bijdrage van Thijs Boeluts. Straks, een Italiaans dorp wordt verscheurd... door een smerige staalfabriek. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1996. En in contrast met de pracht en praal van 15 jaar geleden... is vandaag met een stempel op een formulier... het sprookjeshuwelijk definitief beëindigd. We hoorde de stem van EO-collega Jeroen Snel. Gescheiden van tafel en bed waren ze al langer... maar op deze dag, in 1996, is het dan ook officieel... de scheiding van de Britse kroonprins Charles en zijn prinses Diana. De Britse monarchie trilde op haar grondvesten... vertelt verslaggever Rick Evers van het tijdschrift Royalty. Ja, de publieke opinie was toch... Uh... Die had dit gewoon niet verwacht van, van het Koningshuis. Um, het moddergooien heen en weer vanuit Charles en Diana. Uh, het overspel dat gepleegd werd. Het ergste wat er gebeurde was er wel het interview dat Diana gaf. Tonight met uh, on Martin Michelle in Panorama. Dat was in november 1995. Mrs. Parker Bowles was a factor in the Toen uh, okay. vertelde ze dat er drie mensen in het huwelijk waren. There were three of us in this marriage. So a bit crowded. En dat was een beetje druk. En ze twijfelden ook aan, aan bijvoorbeeld aan Charles dat hij of hij een goede koning zou kunnen worden. Want ze kent zijn karakter. En ja, hij zou niet om kunnen gaan met zo'n topjob zoals zij het dan noemde. I would think that topjob, as I call it, would bring enormous limitations to him. I don't know he could. Wat moesten ze nou van Charles denken als aanstaand koning? Uh, moest hij dat wel gaan doen? Moest hij niet gewoon overgeslagen worden? De meeste Britse onderdanen vinden zelfs dat prins William... de 14-jarige zoon van Charles en Diana, maar koning moet worden. Buckingham Palace has now officially stripped her and the Duchess of York... of their royal highness title. Na een vorstelijke titulatuur, uh, haar koninklijke hoogheid, werd haar ontnomen. Maar ze behield wel de titel Diana, prinses van Wales... Maar dat is eigenlijk een lege doos, want ze is uh, geen echte prinses meer. Ze is nooit een echte prinses geweest, maar de vrouw van een prins in feite. Beautiful Diana. Ze behield haar appartement in Kensington Palace... totdat William en Harry volwassen zouden zijn. Uh, ze mocht zelfs ook nog gewoon koninklijke vliegtuigen blijven gebruiken... en vertrekken uit St. James Palace, het hoofdkwartier van Charles. Maar ze moest wel overal toestemming voor vragen. Alles wat ze zou gaan doen... Moest er toestemming voor vragen, iedere activiteit in het openbaar. Uh, ze mocht niet verhuizen naar het buitenland. Iedere reis die ze zou maken, ook voor de goede doelen die zij steunde, moesten voorgelegd worden aan de koningin en aan de regering. En alles moest door het paleis gecheckt worden. Nee, ze heeft totaal geen vrijheid uh, daarvoor teruggekregen. Tot 28 augustus 1996, om 10.27 uur 27, om precies te zijn, werd de scheiding uitgesproken. Huilend reed ze uh, weg bij de rechtszaal. En iets meer dan een jaar daarna, op 31 augustus 1997, was het noodlottige ongeval in de, in de tunnel in Parijs waar ze de dood vond. Ik denk dat Diana van alles een beetje was. Ze was voor de buitenwereld een, een, een, een schuchter meisje misschien, maar ze, natuurlijk wist zij ook al waar ze mee bezig was, waar zij instapte. En, ze wist van tevoren hoe Camilla in het leven van Charles stond. Dus ja, ze had er misschien niet aan moeten beginnen. Rick Evers van het tijdschrift Royalty over de definitieve scheiding van de Britse kroonprins Charles en prinses Di. Deze dag in 1996. Il papier qui se froise, un joli carré qui se casse. Je suis pour ne pas glisser. Je croque que pour le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 Ah, Bougez-moi en moi, je me sens compirée par rivière noire sucrée, vu que mon humeur change, que la douceur se crépère. Even wat erover. Chocola. Het is 8 uh, minuten voor 10, dames en heren. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Italië. Werk, waar je doodziek van wordt of honger. De Italiaanse havenstad Taranto wordt verscheurd door dit duivelse dilemma. De grote staalfabriek daar biedt werk aan bijna 20.000 werknemers... maar heeft in korte tijd al heel veel mensen doodziek gemaakt. Met zelfs 400 doden in korte tijd. Hedwig Zedijk, correspondent in Italië. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, is dat, wat, wat maken ze daar? Ja, staal. Het is een van de grootste, misschien wel de grootste staalfabriek in Europa. Ja. En ze leveren met name aan de auto-industrie. Dus het is echt zo'n ouderwetse zo grote staalfabriek. Enorm groot. Taranto ligt aan uh, de golf van Taranto. Dus aan de binnenkant van de hak van Italië. Ja. Helemaal in het uiterste zuiden. 20.000 mensen uh, zijn afhankelijk van de fabriek... maar echt in de fabriek zelf werken er zo'n 12.000. Maar dat is dus bijna 10% van uh, de bevolking van de hele, van de hele stad. Ja. Dus dat is het belangrijkste werkgever. En die fabriek is dus doodziekmakend, uh, uh, om het zo te zeggen, smerig. Ja, ja, en dat weet men eigenlijk al heel lang. Uh, ik geloof, Milieuorganisaties zijn al ruim 10 jaar bezig... Uh, te protesteren tegen de, de dioxine-uitstoot bijvoorbeeld. En, maar ook de, de aswolken, als je daar komt, dan, dan is de lucht niet blauw of, of, of grijs, maar rood van, van een as. Als je je auto daar parkeert, dan kom je terug, dan kan je hem gaan wassen. Want dan is die met een rode aslaag bedekt. En, dan, ja, en als je dan naar de cijfers kijkt, dan, dan blijkt gewoon echt dat het aantal kankergevallen daar... 15 à 20 procent hoger ligt dan in andere gebieden. En longkanker zelfs 30 procent hoger. En justitie heeft inderdaad gezegd dat 400 doden, je zei het al... Euh, zijn bewezen euh, gestorven als gevolg van de luchtvervuiling van de fabriek... in de afgelopen 12, 13 jaar. Ja, en nou is die fabriek voor een maand stilgelegd. Ja. En nou is het weer niet goed. Nee, nou ja, de justitie ging zich ermee bemoeien. Ze zegt, dit kan echt niet langer. Uh, deze fabriek, uh, de, de, de letterlijke aanklacht was grootschalige milieuvervuiling met dood ten gevolg. Dus dicht die fabriek. Een gedeelte van de fabriek is dicht. Uh, er kwamen meteen protesten van de vakbonden en van de werknemers zelf daar. Want uh, ja, die zien hun broodwinning al verdwijnen. En ze zeggen, onze kinderen kunnen niet van schone lucht leven. Dus uh, dat, dat heeft nogal wat... Uh... Nee, maar dan leven ze tenminste wel. Ik bedoel, als je als je, ja, je salaris nou ja, krijgt en dus, je hebt brood... Je maar je bro valt dat ja, dan je heb je, je, je er ook niks aan. Maar zij zeggen, als ik geen brood kan kopen, want ik heb geen geld... Hè? in Italië bestaat niet uh, een, een, een grootschalig systeem van uh, werkloosheidsuitkering. Je kunt ongeveer een jaar nog rekenen op wat geld van de staat... maar daarnaast is het afgelopen. En als er verder in dat deel in Zuid-Italië... het oude bekende verhaal, er is geen werk. Uh, nee. ja, hoe moet je dan je brood kopen voor je kinderen? Dus ja. uh, dat heeft inderdaad uh, voor grote protesten gezorgd van werknemers... die dus demonstreerden voor het openhouden van de fabriek. Ja. Andere werknemers die weer demonstreerden voor het sluiten van de fabriek. Uh, grote sociale onrust. En in ieder geval, er gebeurt wat. Dus de justitie is ervoor aan de pas moeten komen... Om, uh, om in ieder geval de fabriek en de overheid uh, echt een stok achter de deur te geven. Ja, maar nou is die fabriek voor een maand dicht en iedereen kan op zijn klompen aanvoelen... dat je zo'n fabriek natuurlijk in een maand tijd nooit schoon krijgt. Nee, en wat er nu gaat gebeuren en wat uh, deze week in ieder geval gebeurt... is dat uh, het ministerie van Milieu een nieuwe commissie heeft samengesteld... die nu aan het onderzoeken is hoe dat de nieuwe milieuvergunning uh, moet worden samengesteld. Want het blijkt dat de vergunning die de fabriek had... eigenlijk helemaal niet klopte met de normen die internationaal ook in Europa gelden. Ja. Dus er komt een nieuwe milieuvergunning die zal strenger zijn. Uh, de, overheid heeft, de, de regering heeft ook 336 miljoen euro vrijgemaakt voor de sanering... Van het gebied. En uh, het bedrijf zelf heeft uh, dit weekend een spoedvergadering gehad. waarin, ze, waarin de raad van bestuur ook 146 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor sanering. Dus ze gaan ja. aan de slag met sanering. Er komt een nieuwe milieuvergunning, uh, een nieuwe norm. Dus daar zal de fabriek zich aan uh, moeten houden. En ja. anders dan kunnen ze niet, uh, niet open, inderdaad. En waar leven die werknemers dan al die tijd van als die fabriek uh, dicht is en gerenoveerd wordt? Nou ja, dan is dus de overheid die zorgt voor een soort van uitkering. Uh, er bestaat in Italië een, een uitkering voor bedrijven in moeilijkheden... die dus tijdelijk dichtgaan. Fiat maakt daar heel vaak gebruik van. Bijvoorbeeld, Je hoort vaker dat ja. een bedrijf van Fiat een maand, twee maanden, zes maanden ligt. Ja. Dan krijgen die werknemers van de overheid een, uh, een uitkering. Ja. Uh, maar dat is altijd maar tijdelijk. En ja. altijd met het idee van daarna gaat hij weer open. Als dat niet gebeurt, stel dat het niet lukt om te voldoen aan die nieuwe eisen... Ja, dan hebben ze in Taranto. en in heel Italië... Een groot probleem. Hedwig Zedijk vanuit Rome over de havenstad Taranto. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, blinden willen de stemmachine terug en angst voor chaos bij de formatie is volkomen ongerechtvaardigd. Vindt D66 waarom? Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO hier op Radio 1. Blijf vooral bij ons en gaat u luisteren naar het nieuws met Dorald Megens. Tot zo. KRO Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Morgen om 7 uur. De koffie is op. En Gerard neemt zijn vrouwen mee naar de plek waar het hier allemaal omdraait. Yvonne Jaspens over Boer zoekt vrouw. De varkens. Luister naar Kunststof. Morgen van 7 tot 8. Bij Gerard is er van spanning nog helemaal geen sprake. Gespreksonderwerp: Yvonne Jaspens. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Bekijk alle zeelaanbiedingen op swisscents.nl. Dit is Radio 1.